City Dijkers met het NOS Journaal. In het Zwitserse skidorp, waar in de nieuwjaarsnacht tientallen doden vielen bij een cafébrand... ...hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht. Daarvoor werden de slachtoffers ook herdacht tijdens een kerkdienst. Inmiddels is van 24 van de ongeveer 40 doden bekend wie ze zijn. De lichamen van deze slachtoffers zijn overgedragen aan de families. Het identificeren duurt lang, omdat sommige slachtoffers volledig verbrand zijn. Het eerste vliegtuig van het Nederland is weer op weg naar Curaçao. Gisteren sloot het luchtruim rond het eiland vanwege de Amerikaanse aanval op Venezuela. Vandaag is vliegen weer mogelijk. Waarschijnlijk duurt het wel nog dagen voordat alle gestrande reizigers op hun plek van bestemming zijn. Paus Leo heeft de oproep gedaan dat Venezuela een onafhankelijk land moet blijven. Hij zei dat hij de ontwikkelingen na de val van president Maduro door de Verenigde Staten met een bezorgd hart volgde... De pauze riep ook op tot respect voor de mensenrechten en de rechtsstaat, zoals vastgelegd in de Venezolaanse grondwet. Colombia heeft gevraagd voor een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad. Die moet het morgen hebben over de situatie in Venezuela. VN-chef Guterres maakt zich ook erg zorgen. Volgens hem kan de situatie in Venezuela grote gevolgen hebben voor de regio. Europese leiders reageren over het algemeen vlak op de Amerikaanse aanval op Venezuela... en de ontvoering van president Maduro. De Finse premier Stoep zegt dat alle landen zich moeten houden aan het internationaal recht. Maar ook dat Maduro op ondemocratische wijze aan de macht is gekomen. Stoep staat bekend als trump fluisteraar vanwege zijn goede relatie met de Amerikaanse president. Het weer, sneeuw en af en toe zon. In het zuiden is het bijna overal droog.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 Hallo, ik weet niet of hij het doet. Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. Oh. doet hij het? Doet. Ik weet het. Ik hoor niet, jawel, hij doet het, ja. Oh, ja, doet het. Dan maar. oh okay. ja. nou doet het. oké ja, laten we, ik um, we ja, Er zijn toch een hoop mensen, zijn er niet, hè? Nou. Denk je. Heel wat nou, lege Er zijn er ook een heleboel wel. Ja, ondanks het slechte weer Ik heb zo'n gevoel alsof ik naar de toppers ga. <laughs> nou, ja, nou, ik, jij niet? Dan, dan was het dus fout goud, de <laughs> laatste keer. Ja. ja, dat weet ik dus niet. Gaan. Nou, dankje. Hallo allemaal. horen niks? Um, ligt het aan Sorry. de oren of ligt het aan de microfoon? Oké. Okay. Uh, dames en heren, hartelijk welkom op uh, het nieuwjaarsconcert 2026. Nou, en een speciaal welkom voor de burgemeester Dave molenburg en wethouder Gertjan Bluis en zijn vrouw Herma. En ook welkom aan de luisteraars thuis. Want ze kunnen en. Op de radio het meeluisteren. Hoe leuk is en dat? En ze kunnen meekijken. Geweldig. Ja, dus ja. Dat Speciaal is welkom ook. Ik zou nog een, een oude dirigent zitten. Helemaal vanaf boven de rivieren, zeg maar. Hartelijk welkom. Ik weet ook dat er veel luisteraars zijn uit het hele land. Zuid-Limburg heb ik al gehoord. Brabant. Ja, die zijn allemaal ingetuned. Dus, moet, uh... moet je die nog misschien in het Limburgs even... Nou, viel spaats, alleneer. Ja. Ja, goed hè. Uh, dames en heren, namens de Stichting concert mag ik u allemaal een fantastisch en gezond nieuwjaar wensen. Het nieuwsconcert, het terugkerend evenement, een feestje voor Zandvoorters, door zandvoorts, boordevol muziek en zang. Nou. Voor wie zijn de muzikale hoofdrollen vandaag allemaal weggelegd? Karin. Nou, in ieder geval voor het beste vrouwenkoor van Zandvoort. Oeh, en dan hebben we ook nog uh, twee muzikale pareltjes van New Wave. Ja, dat zijn Julian Evert en Amy Kuiper. En... We hebben ook nog weer de jeugdige stemmen van de beachpopzingers. Ongelooflijk. Wat de kwaliteit allemaal. En achter ons staat de crème van de la crème ja, van de gemeente Koren uit Zandvoort. Zo, <laughs> Wel heel handig om even de telefoon uit te zetten. Maar dat oh, wordt toch nog even gecheckt. Dat is wel even heel fijn. En dan nog even een mededeling van huishoudelijke aard. In de pauze kunt u warme dranken, koffie, thee en gluwijn halen in de ontvangstruimte. En de koude drankjes, uh, fris en bier, wijn uh, rechts en links achterin. Lekker hoor, goed geregeld allemaal weer. Nou, ga jij iets voor jezelf doen? Ja, dankjewel. Oké. Okay. Oké, okay. wij gaan luisteren naar Zangvoort... Onder leiding van Matthijs Broers. En aan de piano weer, net als vorig jaar, Joep van der Winden. Mooi jasje. Ja. En wat gaan zij voor jullie zingen? Halleluja van de Canadese zanger Leonard Cohen. Het betekenis van Halleluja was volgens hem, deze wereld ja, zit vol conflicten. En vol dingen die met elkaar verzoend kunnen worden. Maar er zijn momenten waar wij, waarop we gelukkig de hele puinhoop kunnen verzoenen en omarmen. En dat bedoelt hij met Halleluja. Daarna, een heel mooi woord vind ik dat, Cantique de Jean Racine. Door Gabriel Fauré uit 1865. Een compositie voor gemengd koor en piano. Nou, dat klopt allemaal. En dit meeste werk behoort nog altijd tot de grootste. Klassieke hits. Cantique de Jean Racine was de kroon op de muzikale opleiding van de 19-jarige Gabrielle Fauré aan de École Niedermeyer in Parijs. En als laatste Perfect Love van Kimberly Hill. Perfecte liefde. Ja, volmaakte liefde. Dat is geduldig zijn, vriendelijk, zachtjes spreken, overlopen van hoop, vertrouwen, barmhartigheid en genade. Geniet ervan. Nou, dat klonk fantastisch, toch? Goed gezongen. Ja, uh, yeah, you can read my mind. Uh, <laughs> zullen wij een stapje hoger gaan? Zullen ja. wij het hoger opzoeken? <laughs> Als we allemaal... Uh, ja, dat duurt wel heel even natuurlijk. Ja, dat heb je met die grote koor, hè? <laughs> dus een uh, ogenblikje, dames. Als niemand maar valt, gewoon rustig. Ja, ja. dan komen we er wel. Um, we krijgen nu het Zandvoorts Vrouwenkoor, ja. onder leiding van uh, Wim de Vries en pianiste Elisabeth Scarlat. Ze zetten het allemaal even klaar. En ze gaan dadelijk beginnen met Broken Vow. Een prachtige bewerking van Wim de Vries. Uh, ja, een gebroken belofte, daar gaat het over. Ja, nou, en dat, dan? Zijn, dat zijn toch gevoelige onderwerpen. <sus> um, daarna zingen ze It was a lover and his loss, van niemand minder dan Sir Edward German. Uh, het liep. Het harder? Oké. Okay. Um, dan zal ik het nog een keer vertellen. Misschien moet jij er nog een keer over zeggen? Ik weet niet, ben ik goed te horen? Ook niet, oh, wat erg. Dan moet het volume even omhoog. Zo wel? Ah, okay. ah, kijk. Nou, dan krijgen we nu het Zandvoorts <laughs> Vrouwenkoor, onder leiding van Wim de Vries, met aan de piano Elisabeth Scarlett. Ja, en zij gaan zingen, ten eerste, Broken Vow, een prachtige bewerking van Wim de Vries. Ja, het is een gebroken belofte, daar gaat het over. En daarna is het de beurt aan Sir Edward German, en die heeft een liedje geschreven dat heet It was a lover and his loss. Uh, het liedje vertelt het verhaal van een minnaar en zijn meisje, die, let op, rollenbollen in het hooi. Of in ieder geval in het roggen. Oh, het, dat lijkt me best wel pijnlijk. Ja, ik niet? vind het nogal een gevaagd repertoire van de dames. <laughs> Heb jij ervaring met hooibergen? Roggen en hooi? Nee. <laughs> Oké. Okay. Ik moet kampeer denken, wel vaak bij de boer. Ik maar moet altijd nee. denken aan het liedje van, van Zwiebertje. Ja, zijn helpen. Nou, iedereen kent Swiebertje. Die die van. Uh, uh, ik zou lekker slapen in een berg. Gooi, oh, dan slaap je toch zo lekker en dan droom je toch zo mooi. Nou, nee, dat? Misschien is dat een keer uit te proberen. Daarna zingen ze The Rose. Ja, echt een prachtig lied. In 1977 werd dat gewoon in één middag geschreven. Dus dat is heel knap. Dat heb je natuurlijk ook wel met meerdere artiesten die vertellen. Ja, het kwam gewoon en ik kon het in één keer opschrijven. Uh, het is geschreven door Amanda McBroom. Maar Betty Midler, die heeft het eigenlijk wel ja, wereldberoemd gemaakt. Het lied beschrijft de liefde, maar ook de angst om geliefd te worden. En daarna dus ook gekwetst te worden. Het gaat ook over de mensen die nog verliefd ja, willen worden. En dat dus nog nooit geweest zijn. En erna hunkeren. Wauw. Ja, dus. uh, dames en heren, het Zoomversvrouwenkoord onder leiding van Wim de Vries met aan de piano Elisabeth Scarlat. Nou, geniet ervan.